4 uur. NTO Radio 1 met Nadja Moussaïd. Dit uur in nieuws en co. Kranten en websites spannen een kort geding aan tegen de EU omdat ze beschuldigd worden van het maken van nepnieuws. En natuurlijk een uitgebreid overzicht van een knotschekke dag op de Olympische Spelen. Nu eerst het nos Journaal met Dorot Meijers. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf geëist tegen de eigenaar van een voormalige christelijke zorgboerderij. De 77-jarige man wordt ervan verdacht dat hij een patiënten jarenlang seksueel heeft misbruikt. Dat was een bekend prediker bij de Pinkstergemeente in Zwijndrecht. De man werd eerder al veroordeeld omdat hij seks als therapie gebruikte... maar hij ontkent dat hij met deze patiënten een seksuele relatie had. De vrouw overleed in 2016 op 29-jarige leeftijd. Mogelijk is ze vermoord, maar daarvan wordt de man niet verdacht. Voor het seksueel misbruik eist het OM 18 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De Hoge Raad vindt de straffen voor twee mannen die in Nijmegen met een scooter een voetganger doodreden, terecht. Het duo wilde acht jaar geleden een overval plegen op een hotel. Op de vlucht voor de politie reden ze een man van 50 uit Arnhem dood. Omdat de twee elkaar bleven aanwijzen als bestuurder van de scooter, werden ze aanvankelijk vrijgesproken. Later werden ze alsnog veroordeeld tot vier jaar cel voor dood door schuld... Daar maakten de mannen opnieuw bezwaar tegen bij de Hoge Raad. Die heeft nu bepaald dat de twee hun straffen alsnog moeten uitzitten. In Rotterdam is bij werkzaamheden een hijskraan... door het dak van studentenvereniging Laurentius gevallen. De 60 meter hoge kraan leunt op het dak van het gebouw... De kans dat hij het gebouw nog verder beschadigt is klein, zegt de brandweer. Ik schat in dat hij niet verder zal zakken, maar wij houden daar wel rekening mee. Dus wij hebben ook met elkaar afgesproken met de aannemer, de politie en alle hulpdiensten die hier zijn... dat er geen werkzaamheden meer in het pand uh, waar die Griek ligt plaats zullen vinden. Er waren geen mensen binnen. Het bestuur van Laurentius was bij de uitvaarddienst van oud-premier Lubbers... die eerlid was van de vereniging. Hoe de kraan kon omvallen is nog niet bekend. De Britse topman van hulporganisatie Oxfam heeft verklaard... dat er 26 nieuwe gevallen zijn gemeld... sinds de publicaties over seksfeesten na de aardbeving op Haiti. Tien meldingen gaan over zaken in het Verenigd Koninkrijk... en 16 speelden zich af in andere landen... zei Mark Goldfing tegenover de Britse Parlementscommissie. In Iran zijn vijf agenten omgekomen tijdens rellen... met leden van een islamitische Soefie-beweging... Veiligheidstroepen wilden gisteren in Teheran de leider oppakken. Het liep uit de hand toen volgelingen hun leider wilden beschermen. Vier agenten kwamen om toen ze werden aangereden. Een vijfde agent werd doodgestoken. De kans is vrij groot dat er volgende week kan worden geschaatst op sloten en plassen. Weerplaza verwacht dat ijsbaantjes al eerder open kunnen. Voor sloten en plassen tot een meter diep is een ijslaag van vijf centimeter genoeg. Weerplaza verwacht volgende week in het westen zes centimeter en in het oosten negen. De regering mag besluiten dat er geen referendum kan worden gehouden... over de afschaffing van het referendum, dat zegt de Raad van State. Vorige week werd een debat over de afschaffing van het raadgevend referendum geschorst... omdat de Kamer van de Raad van State wilde horen of het kabinet wel mag bepalen... dat er geen referendum kan worden gehouden over de afschaffing van het referendum. De Raad van State zegt nu dat het kabinet dit juridisch inderdaad kan... maar spreekt zich niet uit over de vraag of zo'n besluit politiek wenselijk is. Vanavond gaat het debat in de Tweede Kamer verder. In de rechtszaak tegen Willem Holleder wordt vanmiddag zijn zus Sonja ondervraagd door Holleders advocaten. Volgens Sonja werd zij door haar broer onder druk gezet. De verdediging zegt dat daar op basis van afgeluisterde gesprekken maar weinig van blijkt. Tijdens het verhoor raakte Sonja Overstuur, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Ze begon te gillen en te huilen in de microfoon toen de advocaat begon over haar derde kind. Een gehandicapt geboren kindje dat uiteindelijk naar een pleeggezin is gegaan. Dat trok ze absoluut niet. Toen moest de rechter tussen beiden komen en zei mevrouw neemt u een slok water. En toen besloot de advocaat dat onderwerp te laten rusten. Sonja Holleder is de weduwe van Cor van Hout die in opdracht van Holleder zou zijn geliquideerd. Het weer nog periode met zon, vooral in het oosten, zo'n 6 graden is het. Vanavond en vannacht vriest het licht, morgen in het hele land flinke periode met zon. Dan wordt het 4 tot 6 graden, maar door de noordoostenwind voelt het kouder aan. En bij de ANWB Verkeersinformatie zit Dennis mooi. Er staan nu 17 files. Um, um, er zitten een paar bij waar je veel vertraging op loopt. Allereerst de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Knoppen Rijnzweert en Lexmond 14 kilometer door een uh, politieonderzoek. Rechterreis is dicht na een ongeluk. En uh, verkeer richting het zuiden kan daarom het beste kiezen voor uh, de route uh, via de A2 vanuit Utrecht. Op de A50 Eindhoven-Ost staat tussen Sint-Oederode en Volkel 10 kilometer door een autobrand. De vertraging is drie kwartier. Rechterreis ook dicht, uh, Verkeer dicht.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 NOS NTR. Ik hoor een schreeuw twee penalty's. Ja, nee, dat gaat lekker nooit gebeuren. En de hele avond zitten we gek te doen. Zitten we scenario's te verzinnen. En zeggen we vervolgens, ja, maar dat gebeurt toch bijna nooit. Het ja, is het gebeurd? Bronsen medaille Nederland. Ja, dit is ongelooflijk. Ja, deze ja. hebben de grootste knuffel verdiend die ik ze kan geven. De Nederlandse meiden Van Ruiven, Van Kerkhoff, Schulting en Ter Mors... pakken brons in gang nu. Een totale verrassing bij de Nederlandse shorttrack vrouwen. Een B-finale rijden en dan toch nog een bronzen plak. Straks in Nieuws en Co. de hoofdrolspelers. En volgens de Nederlandse Politiebond is de recherche zwaar overbelast. Criminelen kunnen daardoor grotendeels hun gang gaan. Echte noodkreet van de recherche. We kijken naar woninginbraken, insluipingen, dat ze daarna genoeg geen tijd voor hebben om uh, dat goed aan te pakken. Door de structurele overbelasting en onderbezetting en te weinig investeringen in veiligheid, uh, hoe komt de criminaliteit uh, voor? Een van de gevolgen is uh, dat we echt de echte karakteristieken van een narcostaat hebben gekregen. Nadia Moussaïdi. Nieuws en Co. De politie wil dus extra geld. Wil Koboom in Den Haag, dan komen we bij minister Grapperhaus... van Justitie en Veiligheid uit. Trekt hij de portemonnee voor de recherche? Nou, Grapperhaus deelt de zorgen van de recherche. Maar zo erg als, als zij zeggen dat het is, is het volgens hem niet. Hij wil bijvoorbeeld niet spreken van een staat. Maar de minister erkent wel dat er geld, geld bij moet. Daarom heeft de nieuwe coalitie volgens hem ook honderden miljoenen uitgetrokken. En daar zal het voorlopig bij moeten blijven. Goed. En Marco, Mark Robin Visser is in Weert. Mark Robin... Hoe kunnen, we kiezen, hoe kunnen kiezers zich daar voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen? Je hebt hier in Weert uh, onder andere het nieuwsplatform... dat heet Weert de gekste. Dat wordt door uh, twee heren gemaakt. Ze doen dat uh, in hun vrije tijd. Ze kunnen er niet van rondkomen. En uh, dit nieuwsplatform organiseert volgende maand... voor het eerst een echt politiek debat hier in Weert. Dat en meer. Geen stijl. De Gelderlander en De Post Online... spannen een kort geding aan tegen de Europese Unie. De media zijn door Europa beschuldigd van nepnieuws. Advocaat Jens van den Brink behartigt de belangen van de drie media. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar gingen de verhalen over die als nepnieuws worden betiteld? Uh, er gingen eigenlijk alle drie over uh, Oekraïne. en bevat eigenlijk uh, ja, kritische uitingen over Oekraïne... over bijvoorbeeld uh, corruptie in dat land. Oké. Okay. En uh, wat moet de EU dan volgens u doen? Over de... Uh, de EU moet volgens mij hun beschuldigingen uh, rectificeren. Uh, omdat ze ten onrechte uh, mijn cliënten van, uh, van nepnieuws uh, hebben beschuldigd. En kunt u nog iets meer uitleggen? Want het, het ging over de Oekraïne. Maar wat is er precies geschreven? Uh, nou, het zijn alle drie uh, kritische publicaties over Oekraïne. Uh, onder andere over het rechtsextremisme in dat land en corruptie. En uh, ja, dat bestempelt de EU als uh, nepnieuws. Nep uh, in de Gelderlander stond een... Uh, verslag van een, uh, een persconferentie... van de fabrikant van de Bukraket... Mm -hmm. die een bepaalde lezing had over het MH17-rapport. Uh, en daarvan zei de EU bijvoorbeeld... dat de Gelderlander het, het had gedurfd... om uh, kritiekloos zomaar verslag te doen... van een persconferentie... waarin uh, iemand die een Kremlin-standpunt... vertegenwoordigt uh, aan het woord kwam. En dat mag volgens de EU niet... als je daar niet ook het officiële EU-standpunt... bij uh, verkondigt meteen. Dat is een beetje... Uh, bijzonder als je mij vraagt. En uh, uh -huh. Geen Stijl en, uh, en TPO uh, zijn eigenlijk beschuldigd van het te kritisch publiceren over, uh, over Oekraïne. En daarbij zei bijvoorbeeld uh, de EU dat uh, op TPO een artikel eigenlijk alleen maar de bedoeling had om het imago van Oekraïne te verslechteren. En even afgezien van of dat nou wel of niet waar is... dat ja. lijkt me niet echt een reden om iets als nepnieuws te bestempelen. Als ja, ja. kritiek uit op Oekraïne. En waar, ging dat, uh, waar gingen die stukken over de Oekraïne over? Uh, het waren alle drie uh, publicaties over Oekraïne. Die hele campagne van de EU lijkt ook gericht te zijn... om eigenlijk het uh, imago van Oekraïne op te peppen. Omdat we Oekraïne vriend willen houden... en niet willen dat, of tenminste dat wil de EU... dat de Oekraïne afglijdt naar, naar Rusland. En als je... Uh, in plaats van te zoeken naar daadwerkelijk fake nieuws... is wat de EU eigenlijk doet, is mede die gewoon uh, waarheidsgetrouw berichten... over Oekraïne op een manier die niet fijn is voor Oekraïne. Dat wordt bestempeld door de EU als, als fake nieuws. Ja. Want, en... uh, want alles gaat goed in Oekraïne. Er bestaat helemaal geen, geen corruptie in, in Oekraïne. En heeft u contact opgenomen met de EU om een kort geding te voorkomen? Ja, we hebben ze gesommeerd en uh, daar gaven ze niet uit. Ze reageerden niet op het verzoek op rectificatie... en gooiden het een beetje vaag op... Vertaalfoutjes, wat uh, ja, gelegen het argument. Dat er zijn hier geen vertaalfoutjes geweest. Die hele redenering van de EU klopt gewoon niet. Goed, het geding dient op 14 maart. Tot die tijd blijft de beschuldiging overeind. Kan het niet sneller? Nou, hij blijft niet overeind, maar hij blijft uh, deels online staan, inderdaad. Ja. Uh, nou, in Nederland is de snelste actie die je kan ondernemen een kort geding. Uh, dat is al veel sneller dan in veel andere landen. En daar kan uh, een week of twee, drie overheen gaan. Dat is hier ook uh, het geval. Dat is, al, uh, ja. dat is al vrij snel. Voor, dat dat uh, lijkt al snel. En het ja. belangrijkste eigenlijk wat jullie wilden was een rectificatie. Daar gingen ze niet mee akkoord. Dus nu het kort geding. En verwijderingen. Van de Gelderlanden staat het gewoon nog. Ook op de hoofdsite. En ook van TPO uh, en Geen Stijl staat het nog steeds online. Maar het belangrijkste inderdaad is dat een instelling met het gezag. Als de EU uh, mijn cliënten ten onrechte heeft beschuldigd. Dat blijft hangen. En dat moet worden gerectificeerd. Goed, we gaan het volgen. Dank wel. Goed, geen dank. Dat mensen met een arbeidsbeperking moeilijk aan regulier werk komen is bekend. Maar met de komst van de participatiewet is dit nog moeilijker geworden. Omdat het mes is gezet in sociale werkplaatsen waar mensen vroeger terecht konden. De gemeenten hebben nu de lastige taak om deze groep aan het werk te krijgen. De Nieuwse Koopbus is vandaag in Geldermalsen. Want hier vieren ze een feestje. Saïd El wat is de aanleiding voor het feestje? Wat is de aanleiding voor het feestje? Nou Nadia, omdat 19 mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt... een vaste dienstverband hebben gekregen. En dat is een bijzondere gebeurtenis. Het gevolg van een samenwerking tussen de gemeente en het bedrijf... waar die 19 mensen al een tijdje gedetacheerd waren. En ik heb drie van die mannen die nu in dienst zijn getreden... daar bij mij in de bus zitten. Wim, Ernst en Frank. Welkom, alle drie heren. Eerst even naar het moment gisteren. Jullie hebben het gevierd. Hoe werd het gevierd gisteren? Ja, ik was er niet bij. Je was er niet bij? Nee, ja, ik was er niet bij. Oh jee, heb ik de verkeerde ja, meteen? Ik was, er, ik, <laughs> was er, ik was er niet bij. En jullie wel? Ja, ik was wel bij. En oh gelukkig. En en? Het, uh, het was leuk, gezellig. We hebben veel foto's gemaakt en. Uh, ja, het uh, was gezellig. Nou, fijn, fijn. Wim, kom ik toch weer even terug bij jou. Uh, wat voor een werk doen jullie? Uh, schoffelen, knippen, snoeien, bladblazen, uh, zagen, opruimen versnipperen. En dat zijn de werkzaamheden die wij een beetje doen. Ja, ja, vandaag ook nog. Hè? We hebben jullie even van jullie werk afgeplukt. Ja, ja. Dat mocht nu. Hoge uitzondering voor de radio-uitzending. Waar waren jullie vandaag aan het werk? In uh, Zaltbommel op de veilingweg, daar waren we aan het uh, zagen. Ja. En meteen uh, wat we zagen, werd meteen door de versnipperaar uh, gedaan. Okay. Dat, uh, tussen de beplanting. Ja. En wat deed je hiervoor voor een uh, Hiervoor heb ik op de sociale werkplaats gewerkt. En daar heb ik uh, allerlei werkzaamheden gedaan. Waar moet ik dan aan denken? Uh, schoonmaak, uh, houtbewerking, kantine, uh, montageafdeling, de natte, natte lijn. Daar heb ik, uh, de machine, was ik machineoperator. Daar stond ik aan de machine. Later moesten we... Uh, werd ik, moest ik pakjes controleren, daar stond ik aan een band. En daar kwamen 100 pakjes in een minuut uit. En die moest ik die 100 moest pakjes, tissues? Per, per, daar kwamen 100 pakjes in een minuut uit de machine rollen. En die moesten gecontroleerd worden op, op, voor, op, de, op lekkages of er lekker tussen zaten. Heel ander werk dus. Uh, Ernst, wat deed jij ervoor bij de sociale werkplaats? Uh, hetzelfde werk werd nu in Precies hetzelfde. Ja, precies hetzelfde. Oh. Je zit al uh, bijna 25 jaar in het vak. Ja, het enige verschil is alleen nu dat je nu in dienst bent getreden bij een uh, ja, regulier bedrijf. Ja. Ja. Wat yes. maakt dat verschil voor jou? Nou, qua werkzaamheden niet. Maar voor je gevoel? Ja, je hoort er gewoon bij, hè. Ja. Dus, uh... Meer dan voor je gevoel meer dan toen je nog bij de sociale ja. werkplaats werkte? Geldt dat voor jou ook, Frank? Ja, zeker. Ik, ik vind het sowieso leuker om in een. Uh, en beter voor je eigen om een, in een vrije bedrijf te werken. als bij een uh, sociale werkvoorziening. Niet dat het bij sociale werkvoorziening natuurlijk uh, niet leuk is. maar... Uh, Wat is het verschil dan voor jouw gevoel? Uh, je hebt meer uitgroeimogelijkheden. En. Uh, ja, voor mijn gevoel zeg ik gewoon. Je, bent, je, bent, ja, je, je gaat met de rest mee. Je, je wordt gezien als een. Als een gewoon meewerkend mens die gewoon nou mee kan met de maatschappij. Ja, ja. ja, dat is allemaal onderdeel van de participatiewet Nadia. Gemeenten hebben nu de taak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder te brengen bij ondernemers. De werkgever van deze heren stond er voor open. Maar het was niet heel makkelijk om het allemaal te realiseren. Zo meteen hoor je hoe dat kwam. Over een klein half uurtje zijn we terug. Yes, dankjewel. En we gaan naar de ANWB Verkeersinformatie met Dennis Mooi. Even kijken hoor. Nou, het is vooral druk op de wegen rondom Utrecht. En um, dat komt onder andere door het ongeluk op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen en Dreinsweert en Lexmond staat 15 kilometer file. De vertraging is een uur, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Maar inmiddels is het ook vastgelopen daardoor op de A2 bij Utrecht. In de richting van het zuiden loopt het vooral vast voor de Leidse Rijntunnel. Daar wordt ook af en toe gedoseerd. De A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrikino Ambacht en en Sliedrecht-West 7 kilometer. De vertraging is hier een klein half uurtje. En op de A50 eindhoven os tussen Son en Breugel en Volkel 14 kilometer en een uur vertraging door een autobrand. De rijstok is dicht. Verkeer van Eindhoven in de richting van Nijmegen en Arnhem rijdt het beste om via Den Bosch. Met Why Do You Care. Het zijn spannende dagen voor de toekomstige groko coalitie in Duitsland. Want de 463.000 SPD-leden mogen vanaf vandaag stemmen voor de, over de coalitie met de CDU en de CSU. En ze doen dat per post. En tot 2 maart mag er ja of nee gestemd worden. Op 4 maart wordt dan de uitslag bekendgemaakt. Correspondent Jeroen Wollers in Berlijn. Hoe spannend gaat dat worden? Nou, eigenlijk heel spannend, want uh, 463.000 mensen... hebben het lot in handen van uh, de komende coalitie hier in Duitsland. En ja, die leden die zijn uh, behoorlijk verdeeld. Uh, onder leiding van de partijtop zijn er veel mensen die zeggen... ja, dit uh, moeten we doen, want als we hier nee tegen zeggen... dan uh, raakt onze partij verder in het slop. Uh, aan de andere kant zijn er ook veel leden, uh, bijvoorbeeld uh, veel jonge leden... veel mensen die lid zijn van de jonge socialisten... Mm -hmm. die zeggen, uh, als we hier uh, uh, ja op zeggen dan verliezen we ons sociale gezicht. We moeten hier nee tegen zeggen. We moeten niet nog een keer met Merkel willen regeren. Nou, zij hebben zelfs uh, mensen opgeroepen om lid te worden van die partij... om nee te gaan stemmen. En dat hebben 25.000 mensen gedaan. 25.000? Ja, ontzettend veel. Die hebben dus uh, speciaal het lidmaatschap van de SPD aangevraagd... Ja, waarschijnlijk om nee te gaan stemmen. Dus ja, het, het wordt heel spannend. Het hangt er echt om. En er hangt dus ook echt veel vanaf voor die partij ja, en voor het land... en zou je kunnen zeggen voor Europa daardoor. Nou en maar als je deze kampen even mag geloven, dan dan gaat het gewoon helemaal nooit meer goed komen met die partij. Nou, dit partij staat er inderdaad uh, heel slecht voor. Um, ze noemen het zelf een keuze tussen pest en cholera. Want als je ja zegt en mee regeert met Merkel... dan is de kans groot dat hetzelfde gebeurt... wat in de afgelopen vier jaar gebeurde. Dat zij elke keer mooie sier maakt met jouw ideeën... en dat je zelf ja, niet meer goed over het voetlicht komt. Uh, maar als je nee zegt, ja, dan is de kans nou, niet heel erg uh, klein... dat er nieuwe verkiezingen zullen komen. En kijken we naar de laatste peiling die uh, gisteren is uitgekomen... Mm -hmm. dan blijkt dat de SPD... Uh, niet langer de tweede volkspartij van dit land is, maar dat ze eindigen op de derde plek achter de AfD. Nou, dat is vernederend voor de SPD. Ja, en, um, een partij zou je kunnen zeggen die, die er echt inderdaad heel slecht voor staat. En is het bekend wat Merkel gaat doen als de SPD met een nee komt? Nou ja, dan heeft ze twee opties. Dan zal ze eerst moeten gaan kijken naar een minderheidsregering. En als dat niet lukt of als ze dat niet wil, dan komen er nieuwe verkiezingen. En daar is wel een nieuwe beweging. Ze heeft tot nu toe altijd gezegd dat ze een minderheidsregering niet ziet zitten. Mm -hmm. Maar laatst heeft ze voor het eerst laten doorschemeren... dat het dan misschien toch wel een optie is. Dus ja, het lijkt er op dit moment op dat als de SPD-leden nee zeggen... dat Duitsland dan een ja, minderheidsregering zou kunnen gaan krijgen. Maar goed, daar hebben ze hier geen ervaring mee. Dat is nog nooit gebeurd. Dus dan, ja, dan gaat het echt een hele nieuwe kant op hier. Goed, we gaan het volgen. Dankjewel, Jeroen Wollers. Laboratoria. De Oplossingen voor een ziekte Doorbraak. Op de zogeheten AAAS-conferentie in Austin, Texas... werelds grootste jaarlijkse multidisciplinaire wetenschapsconferentie... spraken de onderzoeksleiders van Google, Facebook en Microsoft... over het verleden en de toekomst van de kunstmatige intelligentie. Wetenschapsjournalist Benny Mols is gespecialiseerd... in robots en kunstmatige intelligentie. Goedemiddag, Benny. Welkom. Goedemiddag. En jij bent vanmorgen, echt vanmorgen, teruggekomen ja. uit Texas van een conferentie. Ik <lacht> een denk beetje een beetje chat dat, dat kan ik begrijpen, ja. Uh, hoe was het om die drie mannen bij elkaar? Het zijn mannen. Uh, ja. Die drie mannen ja. bij elkaar te zien: Pieter Norvik van Norvik, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Hij is van ja. Google. Ja. Uh, Jan Le van Facebook. En Erik Horowitz van Microsoft. Dat is echt de uh, big guys. hè? Ja, nou, Super interessant, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik wat meer vuurwerk had verwacht. En eigenlijk lag, lag het aan de moderator dat dat niet wat meer een, een gepeperde discussie uh, ontstond. Want okay. dat had ik eigenlijk jeukte mijn handen om zelfs niet te gaan modereren. <laughs> <laughs> Want wat had je zullen vragen dan? Nou, eerlijk gezegd, ik heb een interviewverzoek ingediend bij Jan de Koen van Facebook... maar dat heeft hij geweigerd. Dus ik had hem heel graag ook de beperkingen willen vragen van kunstmatige intelligentie. Want de laatste tijd is er veel hype over wat kunstmatige intelligentie allemaal kan. Mm -hmm. Maar er zijn ook beperkingen. Gelukkig spraken ze daar ook over. Maar daar had ik met de Koen eigenlijk graag nog wat verder over willen praten. Okay, je had meer over die beperkingen willen praten. Want wat was hun belangrijkste boodschap? Eigenlijk twee allerlei. Aan de positieve kant zeiden ze dat zo rond 2012 is er een nieuwe techniek... Opgekomen waarmee computers kunnen leren. Mm -hmm. En dat heeft ertoe geleid dat die nu toegepast wordt, bijvoorbeeld bij automatisch vertalen, bij het herkennen van spraak in Siri, bij het taggen van foto's op Facebook. Wetenschappers hebben eind vorig jaar met die techniek Nieuwe Exoplaneet gevonden, een hele berg van data. Ze zeiden unaniem van. Die techniek die heeft eigenlijk nog wel een jaar, 15, 20 nodig... om meer om verder uit te rollen. Bijvoorbeeld mm -hmm. ook om in de gezondheidszorg terecht te komen... wat verder uitgerold te worden in de wetenschap. Dus dat aan de positieve kant. Aan de negatieve kant zeiden ze ook dat de verwachtingen... van wat kunstmatige intelligentie kan, op dit moment echt te hoog zijn. We verwachten te veel. Ja. Wat, wat, wat verwachten wij dan allemaal? Nou, heel veel gaat over dat uh, computers alle banen van mensen gaan overnemen. Dat ze net zo intelligent worden als mensen. Dat wordt onder andere gevoed door bijvoorbeeld dat het feit... dat een computer de beste mensen heeft verslagen met Go en met Schaken. Mm -hmm. En het wordt ook gevoed door mensen als Elon Musk en Stephen Hawking... die steeds maar weer roepen dat de mensheid gevaar loopt. Ja, misschien en... even voor de mensen... die Wie zijn die twee personen? Stephen Hawking is een belangrijke natuurkundige... en Elon Musk is de baas van Tesla, van ja. zelfrijdende auto's. Ja. En deze drie onderzoeksleiders, die, nou ja, gewoon de beste specialisten die je kunt vinden... in kunstmatige intelligentie, die zeiden eigenlijk unaniem... Um, daar hoeven we echt niet bang voor te zijn en, en de verwachtingen zijn te hoog. Ik bedoel, okay. Fantastisch wat allemaal kan en we ja. gaan er meer van krijgen... maar we hoeven echt niet bang te zijn dat mensen overbodig worden. Nou, dat is wel weer een opluchting. Dat, dat vind ik toch toch best ook. wel een opluchting. Ja. En, um, en wat is hun belangrijkste reden dan? Omdat het, zoveel, omdat het nog 15 jaar gaat duren of omdat nee, het nee, gewoon nee. helemaal niet kan? Er, er zijn... Een, er zijn een aantal fundamentele beperkingen van die techniek die ze nu hebben. Er zijn er misschien wel tien, maar ik zal er een paar noemen. Ja, Eentje noem is dat die techniek heel veel data nodig heeft om van te leren. Mm -hmm. En wij mensen kunnen vaak met heel weinig data toe. Wij kunnen heel makkelijk generaliseren op basis van weinig voorbeelden. Nou, een, om één voorbeeld te noemen, als een kind geboren wordt... Binnen, uh, weet ik wat, binnen een paar uur is hij in staat om zijn moeder en zijn vader uh, te herkennen. En dan hoeft hij maar een paar keer vader en moeder voor te hebben gezien. Een computer kan dat niet. Die zou honderdduizenden voorbeelden nodig hebben. Nou, dat, dat is er eentje. Ten tweede, wij mensen leren van het aan... een heleboel kennis impliciet uh, op te doen gewoon door te spelen. Als mm -hmm. ik een, een, een glaasje water in mijn hand neem en ik laat dat vallen... Dan weet, dan weet ik dat het kapot valt en het water wegloopt. Dat heeft niemand mij ooit expliciet verteld. En die computers die kunnen dat tot nu toe niet zelfstandig leren. Dus een heleboel van die impliciete kennis die wij hebben... die is heel moeilijk in computers te stoppen. Ik vind het zo geruststellend. <laughs> <laughs> um, en ik kan me voorstellen dat Google, Facebook en Microsoft... er ook belang bij hebben om die angsten een beetje te temperen. Hè? Uh, is dit nu een soort van mooi weerverhaal? Of geloof jij deze mannen echt? Nou, Ik, ik, ik hou me zo'n beetje tien jaar met dit onderwerp bezig. En ik heb niet alleen met mensen uit het bedrijfsleven gesproken... maar ook met mensen uh, van de universiteit. En mijn conclusie is wat dit betreft wel hetzelfde. Ik denk inderdaad dat ze wat dit betreft realistisch zijn. Mm -hmm. uh, in de zin van dat... Dat we niet bang hoeven te zijn dat kunstmatige intelligentie binnen de keer net zo slim wordt als menselijke intelligentie. Menselijke intelligentie bestaat uit een heleboel onderdelen: taal, redeneren, gezond verstand, waarnemen. En waar die, die lerende technieken heel goed in zijn, dat is eigenlijk een heel klein aspectje van, van waarnemen. Maar ja. er zijn zoveel andere aspecten nog. Ja, ja. En, en, en los dus van, de, van, de, van deze relativisering zou je bijna kunnen noemen. Wat voor interessante voorbeelden ben je tegengekomen? Nou, de interessantste was, denk ik wel, een, dat heet een tel- operatierobot. Uh, tegenwoordig wordt vooral bij prostaatoperaties gebeurt dat doordat een menselijke chirurg een robot op afstand bedient en daarmee de operatie uitvoert. En het, het, het belangrijke is dat die robot kan bijvoorbeeld de trillingen uit de handen van de menselijke chirurg halen. En het eindresultaat is dan beter. Maar wat er nu ook aan zit te komen is dat die teleoperatierobot die kan kwantitatief analyseren hoe goed een chirurg opereert. En die informatie hebben we nooit in de geschiedenis gehad. En die informatie informatie kun je vervolgens weer gebruiken om die chirurg beter te maken. Dus die chirurg kan gaan kijken van waar ben ik goed in? Waar ben ik slecht in? Klinkt ook wel weer... ik krijg ik ook wel een beetje een enge idee bij. Dus we gaan ook gelijk die chirurg heel goed kunnen beoordelen. Dus straks ja, kun je hier ook zien Maar ik wil ook, dus mooi niet dat We kunnen deze... ook het aantal complicaties bij operaties terugdringen. Ja. We kunnen het aantal ja. doden die vallen bij operaties die verkeerd gaan terugdringen. En dat ja. lieten ze allemaal zien van hoe dat, hoe dat ja. beter kan worden. Ja. Kijk, we hebben nu de Olympische Spelen. Atleten die trainen we ook op en top. Waarom doen we dat niet met chirurgen? Zo'n robot die kan dat. Die gaat, dus, die gaat dus trainen. Niet alleen maar laten zien wie er gewoon het beste is... maar wie je het beste je operatie kan laten uitvoeren. Nee. Okay, zorgen, ja. zorgen dat operaties <laughs> minder complicaties... Uh, tot minder complicaties <laughs> ja. leiden dan tot minder En, en um, wat, wat, los dus van, die, van deze, van deze voorbeelden... Wat, wat heeft jou het meeste uh, gepakt? Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt? Um, eigenlijk het feit dat als je menselijke intelligentie toevoegt aan kunstmatige intelligentie... Ja. dat het eindresultaat heel veel beter wordt. Om één concreet voorbeeld te noemen, dat werd daar ook genoemd. Um, de beste menselijke uh, artsen... als die een borstkankerscreening moeten beoordelen, een foto... dan maakt, dan maakt de beste arts 3, 4, in 3,4% van de gevallen een fout. Dat is 3, beter de beste procent? computer. Ja. Maar als je computerexpertise toevoegt aan die menselijke expertise... dan gaat die foutmarge omlaag naar 0,5%. Dat is 85 minder fouten, en dat zie je op een heleboel terreinen. Als je een heel klein beetje menselijke intelligentie toevoegt aan die slimme computers, dan wordt het eindresultaat echt vele malen beter. En dat zullen we op een heleboel terreinen zullen we dat gaan zien. Goed, dus ik zou nog wel langer willen kletsen over dit onderwerp. Dank ja. voor je verhaal, Benny Mos, wetenschapsjournalist en een van de auteurs van het boek Hallo Robot. En dan gaan wij uh, nu naar het nos Journaal met Dorot En NPO Radio 1. Minister Grapperhaus is het niet eens met politiebond NPB... die zegt dat Nederland een narcostaat dreigt te worden. De NPB kwam vanochtend met een rapport... waarin staat dat de recherche overbelast is. Volgens Grapperhaus is er juist sprake van een succesvolle bestrijding... van de georganiseerde criminaliteit en de drugshandel. Een Britse topman van hulporganisatie Oxfam heeft gezegd... dat er na het nieuws over seksfeesten op Haiti... 26 nieuwe incidenten zijn gemeld van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Tien meldingen gaan over zaken in het Verenigd Koninkrijk... en 16 spelen zich af in andere landen. De regering mag besluiten dat er geen referendum kan worden gehouden... over de afschaffing van het referendum, dat zegt de Raad van State. Vorige week werd een debat hierover geschorst... omdat de Kamer uitleg wilde van die Raad van State. Vanavond gaat dat debat in de Kamer verder. De Hoge Raad vindt de straffen voor twee mannen... die in Nijmegen een voetganger doodreden, terecht. Het duo reed acht jaar geleden op een scooter een man dood. Dat ze elkaar bleven aanwijzen als bestuurder... werden ze aanvankelijk vrijgesproken. Later werden ze alsnog veroordeeld tot vier jaar cel... voor dood door schuld. Terecht, zegt de Hoge Raad nu. We gaan naar het weer met Willemijn Huber. Ja, Hoe is het weer vandaag? Uh, nog steeds wolkenvelden, op andere plaatsen zonnig weer. Temperaturen die tussen de vier, vijf graden liggen ongeveer... En met de wind erbij is dat het gevoel dan net iets boven het vriespunt. Maar echt wel een beetje. Licht wintersweer, zou Licht, je kunnen gaan zeggen. Licht, winter in. En, en morgen? Ja. Morgen is er, uh, er, komt langzamerhand wat meer uh, zonneschijn. Ook morgen zullen er nog steeds wel wolkenvelden zijn. Ik denk Vooral dan over de noordelijke helft uh, van ons land. Het is dan 4 uh, tot 6 graden ongeveer. De wind is zwak tot matig. Een beetje vergelijkbaar aan, uh, aan vandaag. Dus qua gevoelstemperaturen eindigen we ook net iets boven het uh, vriespunt, uh, weer. En dat winterse weer, ja, dat, dat houden we voorlopig nog wel even. Ja, ik hoorde zelfs iets dat we kunnen gaan schaatsen over een week. Nou, ik denk dat dat wel kan. Come... Weet je, er komen dagen aan met ook heel veel zonneschijn. Nou, zitten we al in het tweede deel van februari. Dat betekent dat die zon echt veel hoger staat en veel meer kracht heeft. Dus dat is weer nadelig dan voor die ijsaangroei. Uh, maar in de nachten hebben we in eerste instantie te maken met vooral lichte vorst. Later in de week waarschijnlijk wat matige vorst. En ik denk dat dan die um, ijsbanen die, die mooi bijgehouden worden, met laagje voor laagje opgebouwd, dat je daar echt wel op kan uh, schaatsen. Maar op open water, wat veel dieper is, daar zou ik het echt nog niet op gaan wagen. Nee. Oké, okay, nou. Ik zal mijn enthousiasme dan een beetje gaan temperen. Ja. <laughs> Goed plan. En we gaan naar de verkeersinformatie met Dennis mooi. Uh, vooral veel vertraging vanaf Utrecht naar het zuiden op de A2 en de A27. Heeft allemaal te maken met een ongeluk eerder vanmiddag op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen ook nog het Rijnsweert en Noorderloog staat 17 kilometer file. De weg is dan wel weer vrij, maar de vertraging is nog wel een half uur. Daardoor is het ook vastgelopen op de A2 vanuit Amsterdam naar het zuiden bij Utrecht. Op de A50 van Eindhoven naar Os een half uur extra tussen Sonnenbreugel en Veghel Noord staat 8 kilometer file door een autobrand. De weg is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 Olympische winterspelen in Pyeongchang. Olympisch nieuws met Geo Lippens. Het was best een vreemde gewaarwording: een Olympische dag zonder ook maar één kans op een medaille voor de Nederlandse ploeg. Dat dachten we. Gewoon omdat we geen oranje sporters in de finale hadden. Maar Gio, het werd toch brons voor de Nederlandse relay ploeg bij de vrouwen. Hoe is het in vredesnaam mogelijk? Ja, dat vraag ik me achteraf. We zijn nu weer een paar uur later nog steeds af. Dit is er echt eentje in de categorie wonderen bestaan. Want waar bijna niemand rekening mee hield, dat gebeurde gewoon. Een topprestatie in de B-finale, twee disqualificaties in de A-finale. Dus brons. Ja, alles viel op zijn plekje. Sebastian Timmerman was onze commentator vanmiddag, Sebastien. Was dit nou zoiets als het winnen van de loterij voor die Nederlanders? vrouwen? Ja, zo moet het ongeveer wel klinken. Het moment dat je hoort dat je de loterij hebt gewonnen. De schreeuw was door het hele stadion te horen. De schreeuw uit de kelen van de Nederlandse dames. Nadat ze dus de B-finale wonnen. In een wereldrecord trouwens. Dus dat was al een kers op de taart. Ja, en dan weet je wel dat als er twee penalties zijn in de A-finale. Dat de winnaar van de B-finale doorschuift van de vijfde naar de derde plaats. Maar dat is een scenario dat bijna nooit uitkomt. Bijna nooit. Vandaag dus wel in die A-finale. Twee penalties, eentje voor Canada, eentje voor China... en daardoor pakt Nederland de bronzen medaille achter Korea en Italië. Een prachtig afscheid van de short -track sport voor Jorien Tamors. Zij gaat zich vanaf nu helemaal richten op de lange baan... en had nog geen medaille gewonnen olympisch op het shorttrack En vandaag doet zij dat dus wel met Lara van Ruiven... met Suzanne Schulting en met Yara van Kerkhoff. Dat zijn de vier vrouwen die in actie zijn geweest namens Nederland... ...op de relay. Drie van die vier plaatsen zich ook trouwens... ...voor de kwartfinales op de 1000 meter. Van Kerkhoff, Van Ruiven en Schulting. En bij de mannen waren er twee die dat voor elkaar kregen. Plaatsing voor de kwartfinales op de 500 meter. Namelijk Daan Breulsma en Dylan Hogewerf, niet Shinky Knecht. De grote Shinky Knecht ging eruit in de heats met een penalty... De kater die dat opgeleverd zal hebben bij bondscoach Jeroen Otter... is ongetwijfeld weer enigszins weggespoeld... door de bronzen medaille van de vrouwen op de relay. Ja, te gek, deze bronzen medaille. Gio, werden die vrouwen niet helemaal stapelgek... na die ontknoping in de A-finale? Ja, zeker. Kijk, ze reden weliswaar die wereldtijd. En dan moet je dus maar wachten en wachten... en hopen dat er iets geks gebeurt. Nou ja, dat gebeurde, dus waren ze al hartstikke blij. Ja, we zijn heel erg blij. Nou ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Wat, wat een bizar verloop Lara van Ruijf. Ja, dit is ongelofelijk. Dit is echt, we gingen wel voor een mooie tijd in de B-finale. En we hoopten heel stiekem op twee penalty's in de A-finale. En nu is het gelukt en uh, een medaille. Ja, we baalden zo dat we niet in die finale stonden. En toen dachten we, het enige wat we voor onszelf nog kunnen doen... is die B-finale gewoon zo hard rijden... dat we laten zien dat we er wel echt thuis horen. En nou hebben we gewoon, volgens mij, met het bijna een seconde... Hebben we dat wereldrecord nou? Dat is zo, zo Ik gaaf. zie de verwondering hier in ogen. Dat was 0-4-4 ja. of zo. hebben, 03 4 Oh my god, dat wist ik helemaal niet. Kijk, dus dan word je nog eens verrast. Ja, ik, wist, ik wist echt niet. Ja, ik wist dat het wereldrecord. Maar ik wist niet met hoeveel seconden. En ik wist ook niet wat het wereldrecord was. Want dat, hou ik eigenlijk, dat weet ik eigenlijk nooit. Die tijden. ook nou, okay, dat is wel heel kort. Ja, Jorien, uh, heb jij zoiets wel eens meegemaakt? Dat je door twee penalties dan een plak pakt, zoiets?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 Ja, en dan naar Shinky, ook al een daverende verrassing. Hij kwam dus gewoon tekort en kwalificeerde zich als enige niet voor de kwartfinales. Zoals het afgelopen zaterdag ook al misging op de 1000 meter met die disqualificatie. En met het missen van de finale op de relay. Kun je zeggen dat het toernooi voor hem niet geslaagd is? Ondanks de zilveren medaille die hij vorige week greep op de 1500 meter. Ja, want uh, als je dit scenario van tevoren zou hebben opgeschreven... had niemand je geloofd. Hè? Uh, iedereen dus door naar die, half, half, of naar die kwartfinales. En de enige die er dan niet in slaagt... is uitgerekend de grote ster van ja. het vaderlandse shorttrack. Sinkie Knecht. Nee, hij was echt met grote verwachtingen naar dit toernooi gekomen. Had echt op goud gerekend. Zeker nadat hij op het afgelopen EK de grote man was geweest. Ja, en Knecht riep na afloop dan ook meteen... dat hij dit toernooi toch echt met een kater besloten heeft. Zeker, zeker. Ja, ik ben hier niet gekomen om tweede te worden. Dus uh, allemaal leuke ah, naastjes over we medaille. Maar... Uh...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 Ik, ging, ik pakte de binnenkant van, uh, van de rust en ik had gewoon buiten, onmoede, buiten, aan de buitenkant moeten blijven om snelheid te maken. Nou, de rest van de mannenploeg ging opvallend genoeg wel door. Hè. Daan Breusma profiteerde maximaal van het gegeven dat de Canadees Hamelin, een van de favorieten... en de man uit Kazachstan elkaar in de weg zaten. Ineens schoof Breusma van de vierde naar de tweede plek. En daarmee haalde hij dus de kwartfinale. Nou goed was het niet volgens hem, maar dat maakt natuurlijk niet uit. Het was niet uh, zeker verre van goeie, maar het uh, maakt niet uit. Ik ben door en uh, nu kan ik uh, nog twee dagen of een dag... Uh, Even fit worden weer rustig gaan en dan volle bak van naar die half finale toe kijken. Nou, dat was ook mooi nieuws voor Dylan Hogenwerf. Die moest liefst tien wedstrijddagen wachten op zijn Olympische debuut. Maar het liep allemaal prima, hoewel hij wel vallend als tweede over de streep kwam.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 Gio nog even over die videoscheidsrechter, die Nederlander. Hij had het uh, erg druk vandaag. Wat doet zo'n man eigenlijk? Ja, weet je, er gebeurt zoveel in zo'n race... Hè, dat er altijd wel uh, bijna altijd na een race uh, hoog beraad is... na afloop uh, achter die boarding. En dan staat er dus een Nederlander, Jald Bisma. Dat is de video referee en die speelt er in een centrale rol. Nou, hij legt zelf even uit hoe die klus langs die shorttrackbaan eruit ziet. Wij zijn uh, als scheidsrechter met vier man... Uh... Er zijn drie op het ijs en ik zit dan aan de zijkant voor de video. Als ik dingen zie die gebeuren, dan markeren we die en die kijken we terug gelijk na de rit. En de hootscheidsrechter neemt het eindbesluit. Op Olympische Spelen hebben we vier gefixeerde camera's en twee volgende camera's. Dus we hebben een extra hoek waar we naar kunnen kijken om de beelden terug te zien. Oké, okay, zo zit het dus. En voor we het vergeten, er werd dan niet geschaad bij jou op de Oval, maar er was wel nieuws. Er wordt gewisseld in de achtervolgingsploegen die morgen aan de bak moeten. Waarom is dat? Nou, bij de mannen is het echt een keuze uit noodzaak. Uh, het was in die kwartfinale gewoon niet goed genoeg. Uh, Patrick Roest is de vervanger van Koen van Die was in die kwartfinale gewoon de zwakste schakel van het mannentrio. Ja, en volgens bondscoach Geert Kuiper is die keuze voor Patrick Roest wel bewust genomen.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 En hij rijdt ook makkelijker rondjes, 26,5. Dus uh, ja, eigenlijk geen enkele reden om, uh, om het niet te doen. Nou, Patrick Roes dus uh, in die halve finale gewoon in de ploeg. Hij hoorde het nieuws natuurlijk wel met een glimlach aan. Ja, dat is zeker goed nieuws. Ik had er ook uh, ja, op gehoopt. Uh, voor de 10 was het eigenlijk... De bedoeling dat ik niet zou rijden. Maar uh, ik ben blij dat ik toch de kans krijg om uh, in actie te komen. Nou, bij de vrouwen is Lotte van Beek de vervanger van Marit Leenstra. Nou, dat is geen wissel omdat Leenstra het niet goed deed. Maar de bondscoach Geert Kuiper dus, die willen haar sparen voor de finale... die op dezelfde dag als die halve eindstrijd wordt afgewerkt. Goed, en we kunnen wel zeggen aan het einde van deze bizarre dag... Hè, hebben we het niet eens meer gehad over de andere sporten. Um, maar we gaan dus meteen naar morgen. Wat staat er dan op het programma? Schaatsen, gewoon lekker schaatsen weer. Hier op die 400 meter baan waar we zoveel successen al hebben gehad. Vanaf 12 uur morgenmiddag wordt die ploegenachtervolging gereden. Bij de mannen en bij de vrouwen. Eerst de halve finales, dan de finales. En in de halve eindstrijd rijden de Nederlandse vrouwen tegen de Verenigde Staten. En de mannen moeten het opnemen tegen Noorwegen. Nou winnen ze die halve finale, dan hebben ze in ieder geval een medaille. Gio Lippens, bedankt. En de ANB verkeersinformatie met Dennis Mooi. Vooral veel vertraging vanmiddag vanaf Utrecht naar het zuiden op de A2 en de A27. Heeft onder andere te maken met een ongeluk eerder vanmiddag op de A27. Maar daar is de weg weer vrijgegeven. Dan op de A12 bij Utrecht richting Den Haag tussen Bunnik en Kanaleiland staat 6 kilometer op de parallelbaan vanwege een kapotte vrachtwagen daar. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur op de A12 bij Utrecht in de richting van Den Haag. Dan op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft 5 kilometer door een ongeluk. Rechterreis ook is dicht. vertraging loopt langzaam op. Het is nu 10 minuten. En op de A50 van Eindhoven naar Os, tussen Son en Breugel en Vechel 9 kilometer door een uh, autobrand eerder vanmiddag. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog wel 20 minuten. Nieuws en de Nieuwskoopbus is vandaag in Geldermalse, want hier is het gelukt om mensen met een arbeidsbeperking aan regulier werk te helpen. En dat deze groep moeilijk aan werk komt is bekend, maar met de komst van de participatiewet is dit nog moeilijker geworden... omdat het mes gezet is in de sociale werkplaatsen, waar deze mensen dus vroeger terecht konden. Saïda Magé, om hoeveel mensen gaat het eigenlijk daar? Nou, in deze regio zijn in totaal zo'n 10.000 werkzoekenden. En daarvan heeft maar liefst 6.000 een afstand tot de arbeidsmarkt. En over welke het regio heb je het dan, zeiden? Ja, over welke regio hebben we het dan? Ja, de omgeving Geldermalsen. Dus in Geldermalsen alleen, al alleen al 10.000? In de hele regio daaromheen ook. Dat is best Ik zit hier voel. allemaal nu om, uh, om mij heen te knikken. <laughs> ja, dat is uh, inderdaad behoorlijk veel, ja. Uh, Joke, jij was ook aan het knikken. Joke Smits van het, uh, het bedrijf dat dus uh, die 19 mensen... met de arbeidsbeperking een uh, vast dienstverband heeft genomen. Um, waarom hebben jullie dat gedaan? Uh, wij hebben dat gedaan uh, omdat wij vinden dat de mensen die... Uh, uh, dit, dat verdienen. Wij hebben dat uit ons sociale hart gedaan. Wij willen mensen uh, de kans geven... om um, op in de normale uh, arbeidsmarkt uh, mee te draaien... En uh, de vraag kwam in uh, 2,5 jaar geleden vanuit de gemeente Zalbommel of, of wij daar ons voor uh, beschikbaar wilden stellen. Dat hebben wij gedaan. Ze zijn 1, 1 april 2016 waar werden ze gedetacheerd bij ons. En toen is het eigenlijk van Lieverlee, is dat als in een soort natuurlijk proces, zijn we gaan kijken of, de, of het ook uh, zo in het vat gegoten kon worden dat ze bij onze vaste dienst konden komen. Dat hebben we samen met de Werkzaak en de gemeente Zalbommel ja. Hebben we dat uh, voor elkaar gekregen? Was niet niet heel makkelijk uiteindelijk, maar daar wil ik zo meteen op terugkomen. Ik wil eerst even naar Frank, Zitten zit tegenover je. Ja, die hoorden we al eerder in de uitzending voorbij komen. Ja Frank, wat voor een werk doen jullie nu bij dat bedrijf van Joke? Uh, eigenlijk bijna allemaal de werkzaamheden die wij vroeger ook deden bij werkzaak. Alleen uh, wat uitgebreider. Ja, en wat houdt dat in? Wat voor uh, werk is dat precies? Meer uh, machinewerk, uh, dus, dus het uh, gras op een zitmaaier. Uh, op trekker, strooien, uh, snipperen. En die werkzaamheden die bij werkzaak... heb ik nooit meegemaakt in ieder geval. Nee, maar nu doe je dat dus wel bij bedrijven ja, van joken. Nou ja, ja, en dus in één keer in dienst. Ernst, ik kijk jou nu even aan. In dienst dus bij een uh, normaal bedrijf. En niet meer bij een werkplaats. En wat betekent dat voor jou? Michemiekmerafoon. Uh, <laughs> ja, dat stempel eigenlijk een beetje weg is, hè? Ja. Want je wordt eigenlijk een beetje ja, door de maatschappij. Je weet wel, wat je eigenlijk... Als je bij Charles Werfziening werkt... ja je eigenlijk... Uh, beetje keken mensen je ja. anders naar je, ja. voor je gevoel. Ja. ja. Daar ben je nu vanaf. Daar van ben je nu vanaf. Uh, Mark, Mark Christiaans, uh, jij bemiddelt tussen die bedrijven en bijvoorbeeld de heren hier. Ja. Uh, hoe bijzonder is deze stap van het bedrijf van Jook om 19 mensen een, een vast dienstverband aan te bieden? Nou, dat is wel bijzonder. Uh, het gebeurt niet elke dag en, en ook niet elke maand of elk jaar zelfs dat er zomaar in één keer uh, 19 mensen uh, vanuit de sociale werkvoorziening rechtstreeks in dienst treden bij, uh, bij het bedrijf. Maar dat is dus wel, dat wel de, wel de, de bedoeling bijzonder. toch, dat dat vaker gebeurt? Dat is het hoogste doel. Wij zijn op zich heel blij met, uh, met de bedrijven... waar we uh, onze mensen kunnen detacheren. En dat uh, lukt ook in heel veel gevallen. Hè. Van de 1100 mensen die wij met een SW-indicatie... hier in de arbeidsmarktregio Rivierenland... Dat is het SW gebied. SW-indicatie? Ja, sorry. Sociale werkvoorziening. Dus ja. uh, waar we het juist over hadden. Mm -hmm. um, en dan voor de hele arbeidsmarktregio Rivierenland. Dat wou ik nog even zeggen. Want zojuist was het Geldermalsche omgeving. Maar ja. dat loopt echt van Zalbommel tot... de andere kant West-Maas en Waal. Uh, Tiel-omgeving. Ehm... Um, 1100 had je het net over? Ja, uiteindelijk hebben we zo'n 800 wel al gedetacheerd. Dan hebben we nog 300, 350 intern aan het werk. Maar het hoogste doel is natuurlijk dat ze niet meer bij ons in dienst zijn, niet meer bij werkzaak, maar in dienst gaan bij, uh, bij het reguliere bedrijf. Ja, maar je zegt het is niet makkelijk. Uh, waar lopen jullie tegenaan? Ja, waar lopen we lopen er tegenaan. Uh, misschien toch een stukje inderdaad de vooroordelen, hè, wat uh, Ernst juist ook al zegt, van het, uh, hoe mensen anders naar je kijken. Terwijl waar het, waar het om gaat, is dat mensen allemaal hun eigen talent hebben. Maar wat voor voordelen hoor je dan? Ja, mensen in de sociale werkvoorziening hebben een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt, wordt dan gezegd, uh, terwijl ik het liever omdraai en zeg van god, welke talenten hebben ze? Kijk, iemand kan een, een, een fysieke beperking hebben, waardoor hij uh, bij ons bij werkzaak uh, werkt, uh, kan een, uh, soms een, een psychische beperking hebben. Het uh, kan van alles zijn. Maar uiteindelijk gaat het erom: wat, wat, wat kunnen mensen wel? Uh -huh. Als je mij naast Ernst laat schoffelen de hele dag, dan denk ik dat ik er niet zo goed van af kom. Zijn talent zit daar waarschijnlijk veel meer. Uiteindelijk, dus nou ja, die vooroordelen, daar lopen jullie dan uh, tegenaan. En wat zijn andere dingen waardoor het, ja, die werkgevers toch tegenhoudt om, om die plekken aan te bieden? Nou ja, tegenhoud. Kijk, aan de andere kant gaat het ook goed. Hè? Als je kijkt naar, naar uh, hoe het hier in de arbeidsmarktregio uh, lukt. En het gaat om, uh, ja, toch maar weer een term, een banenafspraak. Uh, dan doen we dat hier in de regio goed. Dat betekent dat heel veel werkgevers uh, die plekken wel ter beschikking stellen. Maar vaak in een vorm van detachering. Mm -hmm. uh, en die laatste stap, ja, dat, dat vraagt een stukje... Uh, ja, moet ik het inzetten. Betrokkenheid, inzet? denk ik. Lef, Betrokkenheid ja. vooral. Ja. Uh, van, van de individuele werkgever om die laatste stap ook te zetten. Van die detachering naar het eigen dienstverband. Ja, maar zo'n joker hoef je dan niet te overtuigen. Die staan er voor nee. open. Maar hoe pak je dat dan aan bij bedrijven die daar niet zo voor openstaan? Die toch inderdaad dat detacheren verkiezen boven een, een, een dienstverband. We proberen de bedrijven uit te leggen. En, en ook als ze al gedediceerd zijn... leren die bedrijven dat ook wel uh, uh, kennen. Uh, dat die mensen daadwerkelijk hun eigen talent uh, hebben... en hun toegevoegde waarde kunnen, kunnen bieden. Dus dat, dat leggen we uit. We gebruiken daar ook voor de bedrijven... waar we onze mensen aan het werk hebben... een, een training voor bijvoorbeeld. Mentorwijs heet dat. Waarbij we de leidinggevenden van die bedrijven... Uh, uh, uh, ja, tools aanreiken van... Uh, hoe moet je nou kijken naar het leidinggeven... van uh, uh, de verschillende mensen. Hè? Als iemand een autistische... Uh, uh, autisme heeft, dan, dan vraagt dat iets in hoe je ermee omgaat. Dus dat zijn zaken die nou, kun je leren. En dat, dat geven we bijvoorbeeld vorm met een training. Mm -hmm. Joke, hoe begeleid jij ze? Uh, pardon, wij hebben daar uh, één persoon voor in, uh, in dienst. En die begeleidt ze de hele dag. Die zit de hele dag, is die op die groep ingezet. Uh, omdat wij eigenlijk al vanaf 2002 met de doel... Doelgroep werken, he, is er een heel groot, uh, breed draagvlak binnen onze uh, organisatie. Ook bij ons, uh, bij, ons andre, uh, bij ons personeel wat al in dienst is. Wij werken al jaren samen met werkvoorzieningschappen. En daarom hadden wij ook de kennis Die in de huis. de kennis van huis, ja. Om, uh, en ik denk, ik wil heel graag aanvullen wat, op wat jij net zei. Ik denk dat het onbekend is, onbemind is. Want het, het, het, ik denk dat, dat, wat jij zei, van wat, is nou de, wat houdt een bedrijf tegen. Ik denk dat, omdat je niet weet... Genoeg kennis niet, in huis. Maar niet genoeg kennis, maar de toegevoegde waarde die het voor je bedrijf kan hebben, die is niet bekend bij heel hmm. veel bedrijven. Nee, nee. Hebben en dat u... is voor ons heel erg. Wij zijn heel blij... Dat ze bij ons zijn. Ja, dat is gewoon zo. Ja. En dat is heel mooi, hè? Dat, ja. dat zie je ook, ja, dat zie je niet, want het is natuurlijk radio. Maar de passie en, en de, de motivatie die je uitspreekt. Ja, en ook dat, bij de heren. Ja. En dat maakt het verschil. En, en, en, en qua, qua als je kijkt naar bijvoorbeeld de CAO's van de heren, dat loopt allemaal gelijk op met de andere mensen binnen jullie bedrijf. Ook als je kijkt naar het salaris, ja. Joken? Uh, ja, min of meer. Dat is, we, we wat, wat, kijk, ze, hadden natuurlijk, ze vielen onder de CAO voor werkzaak. De, toen ze bij ons in dienst kwamen, hebben we dat, daar hebben we het afgelopen jaar voor gebruikt om dat gelijk te trekken. <coughs> en in principe worden ze volgens onze cao uitbetaald. Ja. Ja. Ja. Ja. Klopt dat, heren? Hebben jullie dat al besproken met jullie collega's, of dat gelijk ligt? Ja, zeker. klopt, wel. Ja. <laughs> we hebben er goede gesprekken over gehad en uh, allemaal persoonlijke gesprekken. En dat zit allemaal goed? Ja. Volgens mij hebben we allemaal getekend, dus allemaal tevreden. Ja, zo is het. We zijn tevreden. Ja? ja, we zijn heel erg tevreden. Tevreden. Ja. Um, ja, Joke, hielp het ook mee dat de gemeente tegelijkertijd zei van... nou oké, okay, fijn dat jullie dit willen doen. En dan zeggen wij op onze beurt, uh, dan krijgen jullie vijf jaar uh, deze plek toegewezen. Ja, dat is, dat, is, uh, dat is... Want dat is een... de deal, hè, die jullie ja. hebben gesloten met ja. de gemeente. ja. Hadden jullie, dat, hadden jullie die uh, 19 mensen ook aangenomen zonder die deal met de gemeente? Dat was niet mogelijk, want we, uh, wij, wij, uh, onze werkvloer uh, is eigenlijk de, uh, de, de hele uh, provincie Brabant. En het is uh, voor, de, voor de mensen uit deze groep is voor heel veel, zou het echt een probleem zijn dat ze in. Dat ze ver moeten reizen. je, dus het is je, dat, belangrijk dat ja, deze regio dat ze echt, erbij betrokken in, werd. Dat echt in hun eigen regio <lacht> blijven. En dit werk wat ze nu doen, dat doen ze eigenlijk al sinds jaar en dag. Alleen voor een andere werkgever in het reguliere uh, bedrijfsleven. Ja, Mark, dat is iets dat je denk ik dan ook wel standaard erbij moet regelen. Als je wil zorgen dat werkgevers uh, mensen in, in dienst nemen. Dat daar ook een prestatie uh, tegenover staat van de gemeente. Of is dat niet zo? Nee, dat is niet zo. Nee. Het gaat om het werk wat de reguliere werkgever gedaan moet hebben... in zijn of haar dienstverlening, in haar productie... Um en ja, het verschil nog, dat wil ik net aangeven. We hebben wel degelijk die 800 mensen ook elders al in de regio aan het werk. He, gedetacheerd, maar ook gewoon aan het werk. Dit betekent dat dat werken gewoon is. Ja. Het, het wordt uitgevoerd door, door onze mensen. Ja. En dat ja schuldig. goed, nogmaals, het mooiste zou zijn als ze uiteindelijk ook naar een dienst gaan. Zoals bij deze En dat hier, is het bijzondere he? wat, wat hier gebeurt. Dat is gelukt. Uh, Frank, ik wil tot slot nog heel kort naar jou. Nu dus dat vaste dienstverband. En nu, hoe zit het met de ambities binnen het bedrijf? Heb je nog een bepaalde plek waar je terecht wil komen? Ik heb uh, verschillende uh, uh, dromen dat ik wel uh, eigenlijk wel uh, bepaalde keuzes nog wil doen en, uh, en die, uh, die mogelijkheden zijn, ja. Dus dat komt wel goed? Ja, ik heb er alle vertrouwen in. Joke knikt. Die gaan wij zeker. geven. Huh, okay. Als dat kan, dan uh, is het zeker tot tot de mogelijkheden. Dank jullie ja. wel allemaal voor dit gesprek. Dank Een Succes, wel. heren. Dank En gefeliciteerd Dankjewel. nog. Dank je wel. En meteen na vijf uur minister Grapperhuis van Justitie en Veiligheid reageert op de roep om meer geld van de politie. NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. gaasje aan de binnenkant Knecht. binnen door. Oh, Alle de... hoogtepunten van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. En ziet het er heel slecht uit voor Shinki Knecht. We leven op NPO 1 televisie en op NPO Radio 1. Wat doe ik hier in Gangneung in Zuid-Korea? Met elke dag Radio Olympia. Igosin, Radio Olympia, ja? Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Sme Visser flikt het. Hier komt Nuis in de van zijn leven. Dames en heren, Sven Kramer, Jorien Ter Mos. Ik voelde me supergoed dat ik hier win. Dit is gewoon echt een droom die uitkomt, het is dus fantastisch. Hier op NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen van alle kanten. Wat wil jij drinken, John? John, drinken! Hoort u alles goed? Doe de gratis hoortest tijdens de Schoneberg Hoortestdagen. Kom langs op 22 of 23 februari...